in het bos gemandeld en toen heb ik de hele tijd het mis in mijn handen gehad. Ja? Misschien is het in Duitsland wat luguberder. Maar Frankrijk? En als je nu eens onverwacht toch iemand tegenkomt? Trek je dan niet? Nee. Misschien die man die uit het bos kwam? Ja, dat was niet leuk. Wat was dat dan? Dat was in de klim van Satiljöna van Nosk. Die man kwam met een knuppel in zijn hand een bospad afslenteren naar beneden. Hij troeg een soort gevangenispak en hij had vreemde ogen en hij wilde van alle paden weten waar ze naartoe gingen. Toen een paar uur later in Van kwamen, bleek dat daar een gevangenis voor ter beschikking gesteld was. Nou, noem dat maar eens niet griezelig. Dat was een ontsnapt gevangene. Ik denk het. Had je het op je hoofd kunnen slaan met die knuppel en je geld afpakken? Ja, ik vond het niet leuk. En wat hebben jullie toegedaan? Niets. Nicoline wilde niet dat ik naar de politie ging. Maar ik weet ook niet wat ik er gedaan had. Nee. Waarom bouw je dat niet? Ik, ik vond het zielig. Nou, ik zou het zeker gedaan hebben. Stel je voor, die man die had je wel, ik weet niet wat kunnen doen. He, Ad. Ja, ik zou het ook gedaan hebben, geloof ik. Heb jij eigenlijk al beslist of je naar Helsinki gaat? Ja, ik ga toch maar. Ja, jij bent ook een mooie zeg, om op naar Helsinki te sturen. Als jij nog eens wat weet... Heidi is bang om alleen in het grote huis te zijn. Neem jullie zelf suiker en melk? Vergeet de taartjes niet, Ad. Ha, die lekkere van de vorige keer. Maar... waarom vraag je je moeder dan niet? Ja, natuurlijk doe ik dat. Maar waar kunnen twee vrouwen nou beginnen als ze kwaad willen? <laughs> wat kan er nou gebeuren... Dat weet je nooit. Nou, Ik zal in ieder geval blij zijn als hij weer terug is. En als hem wat overkomt, dan heb jij het gedaan. Als hij op weg is en zijn werk kan hem ook wat overkomen. Ja, dat vind ik dan ook niks. Ik zou veel liever zien dat hij thuiswerkte. En ik zie ook helemaal niet in waarom dat niet kan. Pff, je hebt toch ook thuiswerkers? Zullen we dan nou niet eens naar de katten gaan? Ja. Maar jullie moeten eerst nog de nieuwe erker zien. En? Wat vinden jullie ervan? Mooi. Veel ruimer, hè? Je hebt hem gewoon uitgebouwd in de tuin. Ja, laten uitbouwen. We hebben het niet zelf gedaan. En stonden daar dan geen planten? Nee, dat was niks. Alleen tegels. Die hebben we weggehaald. Dat heeft altijd. gedaan. Ja, je staat er nog van te kijken. Zoveel kleine beestjes als er onder de tegels zitten. En daar heb je gewoon overheen gebouwd. Ja, dat kon niet anders. Maar daarvoor heb ik luchtgaten laten maken, zodat ze er weer uit kunnen. Zie je er wel eens een uitkomen? Jawel. En dan gaat er ook wel eens een naar binnen. Ook wel veldmuizen trouwens. Oh, daar heb je ze. Hoe gaat het eigenlijk met je aardbeidplanten? Die heb ik weggedaan. Weggedaan? Als ze ouder worden, dan geven ze geen aardbeien meer. Dat is geen excuus. Nee, dat is geen excuus. We vonden ze trouwens ook een beetje zuur en waterig. Maar dat zul je ook wel geen excuus vinden. Nee. Hier hebben ze gestaan. Triest. Dat is wel een beetje. Als iemand als jij zijn aardbeien al opoffert aan zijn behoefte aan worteltjes, dan is de wereld niet te redden. Maar ik wil de wereld ook helemaal niet redden. Is er toen ik weg was al iets belangrijks gebeurd op het bureau? Er is een brief van de Europese Atlas gekomen over het congres in Hongarije. Wat stond erin? Dat zeg ik mij niet, want dan verpest ik je pinkster. Dat is weer dinsdag wel zien. Je gaat nu toch niet over het bureau praten? Nou, dan ga ik maar. De loonslaaf gaat weer naar zijn werk. Heb je je appel? Ik heb mijn appel. Maak je nou maar niet meteen zo druk de eerste dag. Nee. Het was een fijne vakantie, hè? Ja. Denk daar dan maar aan. Over elf maanden heb ik alweer vakantie. Nou, dag. Dag. Rustig aan doen hoor. Komt in orde. Ik ben terug. Goede vakantie gehad? Ja. Ga even zitten. Ik uh, heb tijdens je afwezigheid een brief van de Universiteit van Stellenbosch gekregen. Hier, ik wou daar maar niet op reageren. Nee, dat vind ik ook het beste. En dan nog dit. Wij krijgen overmorgen bezoek van de president van het hoofdbureau. Hij wil zich oriënteren over het werk van de instituten. Kun jij op jouw afdeling een kleine tentoonstelling inrichten van jullie werkzaamheden? Dat doen ze toch nooit? Nee, dat is nieuw. Wat moet dat dan voor tentoonstelling zijn? Iets aardigs. Die man is natuurkundige, die heeft er toch geen verstand van. Leg maar wat kaarten neer en wat vragenlijsten, zodat hij een indruk krijgt van de manier van werken. En laat hem vooral ook je kaartsysteem zien. Moet ik ook wat zeggen? Dat doe ik wel. Maar je moet er wel bij zijn. En zorg vooral dat zoveel mogelijk bureaus bezet zijn. Die man moet kunnen zien dat er gewerkt wordt. Goed. Ik neem aan dat tijdens mijn afwezigheid geen problemen met mijn afdeling zijn geweest. Niet dat ik weet. Heb je Elshout ook gewaarschuwd? Moet die man ook niet naar het muziekarchief? Hebben die dan wat om te laten zien? Systemen. En ze kunnen wat liedjes laten horen, natuurlijk. Laat ze dat maar doen. Dan zien we nog wel of we daar naartoe komen. Dag, Geert. Oh, ben jij het? Wil jij 25 vakantiedagen voor mij noteren? 25? Hey Maarten. Hey Bart. Hey, ben je weer terug? Misschien. Ben ben weer terug. Hoe heb je het gehad? Fan. Hebben jullie de brief van de Atlas gelezen? Wat is dat voor brief? Ja, ik dacht wel dat je dat vervelend zou vinden, maar ik zou dat beslist niet doen. Ze willen dat ik op het congres in september een lezing hou over de schommelwieg. Maar weet je daar dan iets van af? Niets. Ik vind het echt heel erg dat ze jou dat durven vragen, terwijl je het al zo druk hebt. Maar als je er niets vanaf weet, dan kun je er toch niet over drie maanden al een lezing over hebben. Lijkt mij ook. Ik zou het dit keer echt eens weigeren. Je moet ook om je gezondheid denken. Dan kun je het niet weigeren. Ik kan het natuurlijk weigeren. Nou, dat zou ik dan maar doen. Ik vind dat Bart gelijk heeft. Ik zou het wel moeten weigeren, alleen al omdat ik het niet speel in drie maanden. Gaat het over die brief? ja. Ik heb al gezegd dat ik vind dat Maarten dat niet moet doen. Doe je het? Ik denk het niet. Ik wou net beginnen aan die lezing over de trouwring. Ik zit tot over mijn nek in het werk. Dag, heren. Dag, Dag meneer, meneer. Beren. Dag, Anton. Ik heb een brief van Lukacs gehad. Dat is een hele eer. Ik feliciteer je. Heb jij dat georganiseerd? Daar hebben ze mij toch niet voor nodig? Jullie zullen er in Moskou toch wel over gesproken hebben? Niet dat ik mij kan herinneren. En toen heb je niet gezegd, laat nou een ander het maar eens doen? Ik heb niets gezegd. Of ze hebben jou gevraagd of jij in Hongarije over de wieg wilde praten? En toen heb je gezegd, laat koning dat maar doen, die weet alles van de wieg. Maar jij bent toch ook veel belangrijker? Ik ben maar een klein mannetje. Jij hebt ideeën en ik niet. Ja, dat kan ik. Als je mij oppompt, dan kun jij in de schaduw gaan zitten. Maar ik verdom het. Ik zal Loekart schrijven dat niemand in Nederland zoveel van de wieg af weet als jij. Maar dat je te bescheiden bent om je daarop voor te staan. <lacht> ik meen het, ik weet hier niets van af en ik zit tot over mijn oren in het werk. We hebben er in dat tijd toch een vraag over gesteld. Jij hebt er een vraag over gesteld. Bekijk die nou maar eerst eens voor je Lukács schrijft, dan zul je zien dat het allemaal best meevalt. Frank, je bent terug? Ja. Je hebt vast een goede vakantie gehad. Heel goed. Um, overmorgen krijgen we bezoek van de president van het hoofdbureau. Balk heeft me gevraagd ervoor te zorgen dat het dan bij ons en bij jullie een kleine tentoonstelling van ons werk is en dat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Overmorgen ben ik er niet. Je bent er niet. Ik was van plan om overmorgen op de bibliotheek te werken. Kan dat niet op vrijdag? Ik denk er niet over. Ik hoef voor zo'n man mijn plannen toch niet te veranderen. Een jaring? Ja, van jaring weet ik niks af. Dan moet je mezelf maar vragen. Kun je dan niet in ieder geval voor een tentoonstelling zorgen? Ik zou niet weten waarom. En een band met liedjes? Dat moet Jaring dan moet jij dat maar doen. Dat is mijn werk niet. Goed, dat zal ik wel zien. Dank je. Linksom. Rechtsom. En dit is de afdeling volkscultuur. En dit is meneer Beerta. Meneer Beerta is de vroegere directeur. Beerta. Ik heb veel over u gehoord. Hm. En nu werkt hier nog altijd? Ik werk hier nog altijd. Meneer Beertner heeft nu eindelijk de tijd om zich voluit aan de wetenschap te wijden, nu hij verlost is van de dagelijkse bestuurlijke beslommeringen. Voor een man van de wetenschap de mooiste jaren van zijn leven. U wilt wel geloven dat ik daar nu al wel eens naar uitzie. Ik kan het me voorstellen. Ik geniet er iedere dag opnieuw van. Hm. En dit is meneer Koning. Meneer Koning is hoofd van de afdeling. Doet me genoegen met uw kennis te maken. Koning, en hier, in deze kamer, is dus het onderzoek op de afdeling geconcentreerd. In de kamers hiernaast worden de bezoekers ontvangen en bevindt zich de documentatie. Juist, yes, schoolplaten. Dat is bijzonder aardig, dat er in het maar met lagere school. <lacht> Dan hadden we ook zulke platen. Die zijn ook van de lagere school. Ik heb die aangetroffen in het schoolgebouw waar we eerst zaten. En Balk zei toen meteen: Die moeten we hebben. Ik heb meteen gezegd: Die horen hier. Een uitstekende beslissing. En dan liggen hier op deze tafel enkele resultaten van het meest recente onderzoek van de afdeling: de kaart van de kerstboom, de kaart van de dorsvlegel. Vandaar die schoolplaat. Dat is een zeer toepasselijke illustratie. Heel interessant. Deze kaarten zullen later deel uitmaken van een atlas van de Nederlandse volkscultuur. Een werk van lange adem, waarvoor alleen een instituut als het onze de faciliteiten heeft, uiteraard dankzij het hoofdbureau. Dat is ook onze taak. En wij prijzen ons daarmee gelukkig. Het hoofdbureau biedt daarmee een garantie voor het behoud van de Nederlandse cultuur. Wij hebben altijd veel te danken gehad aan het hoofdbureau. Ik begrijp het. En het doet mij uiteraard genoegen. En dan nu de documentatie. Het zenuwcentrum van het onderzoek. Moet ik nog mee? Ga nog maar even mee. Goedendag dames. Dag meneer. Dag meneer. Hoeveel fiches zijn er ook weer? 800.000 ongeveer. 800.000. En uniek is dat het een trefwoordencatalogus is, zodat informatie voor iedereen direct bereikbaar is. Indrukwekkend. Hoe lang werkt u daar al aan? 15 jaar? Geen zin om op te staan. Ik heb een glas moeten pakken, een fiche dat onder het glas past. ...vlieg onder het glas vangen... ...en buiten zetten... ...geen zin in... ...barst, stomme rotvlieg... ...blijft er nog buiten... ...zo'n hommel of een bij was... ...nee, dat is niet eerlijk... ...hommels en bijen... ...nuttige dieren terwijl vliegen... ...dat is zo stom... ...om niet door het geopende raam... ...terug te vliegen... ...verdomme, zo langs... want mag dat best wel toch wel eens... ...in de gaten hebben...